8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Principeakkoord over woningmarkt. ING schrapt in Nederland nog eens 1400 banen... en snelle terugtrekking Amerikanen uit Afghanistan. Het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP... hebben een principeakkoord bereikt over hervorming van de woningmarkt. Met een akkoord heeft het kabinet een meerderheid in de Eerste Kamer. De fracties van de verschillende partijen moeten vandaag nog instemmen. Als dat is gebeurd worden details bekendgemaakt. Naar verluidt wordt de maximale huurverhoging verlaagd van 9 naar 6,5 procent. De woningcorporaties hoeven daardoor ook minder af te dragen aan de staat.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 ING kondigt voor de tweede keer in korte tijd een grote reorganisatie aan. Er verdwijnen 2400 banen bij het bankbedrijf, waarvan 1400 in Nederland en 1000 in België. Dat heeft ING vanochtend bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers. In november kondigde het concern al aan dat er in Nederland 2350 banen verdwijnen, voor het grootste deel bij het verzekeringsbedrijf Nationale Nederlanden. Topman Hommen zei in het NOS Radio 1-journaal dat de klanten tegenwoordig veel meer online en mobiel bankieren. Door die manier van werken heeft de bank veel minder mensen nodig. En daarnaast wil het bedrijf kosten besparen. Over heel 2012 boekte ING een winst van bijna 4 miljard euro. Het jaar daarvoor was het nog bijna 6 miljard. Een groot deel van de winst in 2012 was afkomstig van de verkoop van onderdelen in het buitenland.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 Dan het weer nog. Vandaag droog en enkele zonnige periode. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen van het westen uit dooi met sneeuw en ijzel. En na morgen wordt het overdag een graad of vijf. Maar blijft er kans op nachtworst. ANWB Verkeersinformatie. Met 35 kilometer file is de ochtendspits een stuk minder druk dan gebruikelijk. Veel mensen hebben nog vrij vanwege carnaval. Wel een paar bijzonderheden vanochtend. Een aanrijding op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen knopen Prins Klausplein en Zoeterwouderdorp 3 kilometer. De rechte reisschok is dicht. Ook een aanrijding op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Bevenwijk Oost en knopend Botterdorp 7 kilometer. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer vrij. A28, Assen richting Hogeveen. Tussen Assen Zuid en Beilen 5 kilometer. Bij Beilen is de rechte reisschok dicht vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Verkeer vanuit omgeving Groningen richting Zwolle kan het. Best wel omrijden vanaf knopend Julianaplein via Drachten en Heerenveen over de A7 en de A32. Tussen Hilversum en Weesp en tussen Almere naar de Bussum rijden geen treinen. Heeft te maken met een stein- en overwegstoring. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Er wordt gezegd dat ons pensioenstelsel zijn langste tijd heeft gehad. Dat klopt niet. Geen land heeft zoveel pensioen gespaard als Nederland.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 De trend in compact en energiezuinig verwarmen. Voor meer informatie, ga naar nevid.nl of je Nevid dealer. Nevid houdt Nederland warm. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. President Obama steekt met zijn State of the Union... toch weer de hand uit naar de Republikeinse oppositie. Wessel de Jong hoort u zo over de visie van Obama. Ja, cijfers van ING hebben we net gehad. Straks is Heineken aan de beurt. Spreekt spreek de hoogste baas, Jean-François van Boxmeer. Hopelijk heeft hij beter nieuws voor de werknemers. En het kabinet lijkt verder te kunnen met de plannen voor de woningmarkt. Het kost de minister Blok voor wonen wel bloed, zweet en tranen. Ik ben gelukkig dat er een onderhandelaarsakkoord ligt. We horen of minister Dijsselbloem van Financiën daar ook zo gelukkig mee is. Maar goed, er ligt voor de huurmarkt een, en de koopmarkt en ook nog eens voor de bouwsector nu wel een wat gunstiger akkoord. ging woonminister Stef Blok vannacht naar huis. Na urenlange onderhandelingen met D66, ChristenUnie en de SGP. Het lijkt er dus op dat Blok zijn begeerde hervorming van de woningmarkt heeft binnengehaald. Maar de fracties moeten nog wel even akkoord gaan vanochtend. Joost Vullings in Den Haag, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Valt daar dan nog een probleem te verwachten? Nee, dat verwacht ik niet. Dat moet allemaal goed komen. Want ze hebben uitgebreid overlegd gisteravond en getelefoneerd met iedereen. Dus ze zijn er wel uit. Het akkoord is goed voor iedereen, riep men in koor. Is er geen foutje aan de lucht? Nou, er is één verliezer en daar moest je wel naar vragen. En dat is uh, de, de schatkist. Wil je, je kent het verhaal inmiddels. Het kabinet wil uh, forse huurverhogingen doorvoeren voor scheefwoners. En dat geld uh, van die forse huurverhogingen mogen de, de woningbouwcorporaties dan overmaken aan de schatkist. Nou ja, dat bedrag wordt lager omdat er toezeggingen zijn gedaan aan de oppositiepartijen D66. ChristenUnie en de SGP. Ja, en dat schiet gewoon een gat in die financiën van het kabinet. En ja, waar gaan ze dat dan vandaan halen? Dan zeggen ze, ja, over een paar weken gaan we toch sowieso alle mee- en tegenvallers bekijken. Nou, dit is ook een tegenvaller van, ik schat, een paar honderd miljoen. Wordt op de grote stapel gegooid. En ja, en dan gaan ze pas het financiële probleem oplossen. Dus ik snap dat ze gisteravond blij waren, maar ze hebben het financiële probleem wel voor zich uitgeschoven. Ja, en of vandaag uiteindelijk als alle details van het akkoord bekend zijn, de bouwsector en de woningbouwcorporaties ook allemaal staan te juichen. Ja, dat moet nog wel even blijken vandaag. Ja, maar ik kreeg gisteravond al wel het een en ander boven water. Hè? Waar, zitten, waar zitten de tegenvallers en in welke punten? Nou, kijk, uiteindelijk is het, is het uh, de, de, de minder huurverhogingen. Dat is natuurlijk heel fijn voor mensen in een huurhuis. Maar dat houdt in dat die, die woningbouwcorporaties dus minder geld binnenkrijgen. Dus, en dus minder uh, geld aan de schatkist kunnen overmaken. En daarnaast zijn er een aantal toezeggingen gedaan om de bouw te stimuleren. Zo komt er bijvoorbeeld een, uh, een, een energiebesparingsfonds. Uh, een fonds waar wij geld uit kunnen halen om bijvoorbeeld uh, dubbel glas uh, in je huis uh, te laten zetten. Waarschijnlijk wordt er ook iets gedaan aan de BTW uh, voor, de, voor de bouw. Nou, dat zijn allemaal dingen die de schatkist geld kost. Dat zijn toezeggingen geweest aan de partijen die daar uh, om tafel zaten. Maar ja, het is leuk voor de bouw, maar niet zo leuk voor de schatkist. Nee, hoe belangrijk is die deal wel voor het kabinet? Want het gaat om een belangrijk punt uit het regeerakkoord. Ja, het is van zeer groot belang en het is het ook nog eens het symbool. Dit was de eerste grote hervorming die binnengehaald uh, moest worden. Het was weliswaar een zeer zware bevalling, maar het is toch gelukt een, om een ruime politieke meerderheid te halen in de Tweede Kamer en daarmee de meerderheid in de Eerste Kamer veilig te stellen... want daar draaide het uiteindelijk allemaal om de laatste dagen. Kijk, en of dit pakket de woningmarkt echt in beweging gaat brengen... dat is de bedoeling van het kabinet en de partijen... met wie de deal is gesloten, dat moeten we nog afwachten. Maar goed, in ieder geval, het gezichtsverlies is afgewend... want als er geen deal was gekomen... was het echt een enorme domper geweest voor het kabinet. En het kabinet uh, kan verder. Het resultaat telt. Het was een lelijke wedstrijd, maar het, ze hebben wel uh, goed uitgespeeld. Ja, want ze kunnen hun lijn, hun ingezette lijn... wat betreft die woningmarkt... wel voortzetten. Dat blijft wel overeind. Het zit er puur in de financiën. Ja, ja, dat klopt. En, en die financiën, dat vinden ze dan meevallen. Ik schat dat het een paar honderd miljoen is. Nou, het moest 2,1 miljard euro opleveren. Die woningmarkt, daar gaat nu een paar honderd miljoen vanaf. Dat is natuurlijk een tegenvaller. Dat moet natuurlijk niet zo doorgaan, want nu zijn we met die woningmarkt uh, klaar. Dan, komt het dan gaan, we eigenlijk de onder... ja, gaan we met het leenstelsel gaan we het over hebben. Nou, en als je er ook weer water bij erbij moet doen, dan kan het wel moeilijk worden. Maar aan de andere kant, ze waren echt tevreden gisteren allemaal. Zoals Diederik Samsom zei echt van ja, maar uiteindelijk wordt het er ook echt beter van. Het voorstel dat nu op tafel ligt uh, is beter dan het oorspronkelijke. Pan in het regeerakkoord, dat is toch de winst van een minderheidskabinet zijn in de Eerste Kamer, maar ze hebben toch ook wel wat, wat lessen te leren, want ja, eh, ze hebben bij het begin van het kabinet gedacht, die woningmarkt, daar doen we wel zaken mee met het CDA, want die, ja, die vinden ze ongeveer wel wat wij in het regeerakkoord hebben opgeschreven, en ze dachten zelfs nog een deal te hebben in december met de Eerste kamerfractie van het CDA nou ja, die deal ging niet door en dan geven ze elkaar van de schuld. En ja, toen, toen, zei, toen hebben ze nog geprobeerd om met de tweede kamerfractie van het CDA eruit te komen. Maar ja, toen bleek dat Blok eigenlijk die mensen helemaal niet gesproken had... had hij niet in geïnvesteerd. Eh, dat liep dus mis. Er was geen plan B. Andere partijen had hij al helemaal geen tijd aan besteed. Uiteindelijk hebben D66, ChristenUnie en SGP zelf het initiatief genomen. Dus die hebben hem eigenlijk gered. En dat was een combinatie waarin kabinetskringen nooit rekening mee werd gehouden. Ze zeiden, nou, als we met de Eerste Kamer zaken gaan doen, dan is het of het CDA... Of de combinatie D66 en GroenLinks. En bij ja, de eerste, beste gelegenheid. rolt daar de combinatie D66, ChristenUnie en de SGP uit de hoed. Dus dan kan je toch wel zeggen dat ze ja, een taxatiefout hebben gemaakt. Ja. En. Uh... Ja, ze, Het was dus een wat nonchalante aanpak, maar ze komen toch met de schrik vrij. Typisch gevalletje van onderschatting. Joost Vullings in Den Haag over de politieke uh, gevolgen van dit akkoord. Even terug naar de cijfers. Uh, daar ga ik over doorpraten met Mark Kalon, voorzitter van de brancheorganisatie van woningcorporaties. Edes, meneer Kalon, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u ook zo blij met dit akkoord? Nou, Ik denk dat, dat uh, uw correspondent Vullings helemaal gelijk heeft. Als je naar de processen kijkt... Dan zie je dat uh, keer op keer dezelfde fout gemaakt wordt. Dan gaan we in een heel klein clubje in een, uh, in een kamer zitten. Zonder overleg eigenlijk met, uh, met doelgroepen of uh, maatschappelijke organisaties. En onder stoom en kokend water wordt er dan een akkoord gemaakt. Zonder eigenlijk te kijken en goed door te rekenen wat de effecten zijn. Dus ook dit dat, is, is niet goed. Het is procesmatig is natuurlijk levensgevaarlijk. En dat, dat is eigenlijk een beetje dom. En dat dat nu voor de tweede keer gebeurt, dat zie je niet zo vaak. Ja. Nou, als je naar de cijfers kijkt, dan moeten we echt de details kennen voordat we kunnen zeggen gaat dit nu uh, werken. Voordat je een eindoordeel hebt. Wat ja. je wel kan zeggen is dat aan de koopmarkt iets gebeurd is, dus het is minder slecht dan dat het was. Maar ook weer dezelfde fout. He, nieuwe gevallen die moeten inleveren en bestaande gevallen niet. En de essentie aan de koopmarkt is nou juist dat je dat niet in een grote klap doet, maar dat je dat heel geleidelijk doet en voor iedereen. ...zodat die prijsval en die koopkant niet zo groot is. Daar zit hem eigenlijk de bottleneck. Hm. En wat je nu ziet is dat aan de koopkant krijg je wat meer tijd om je hypotheek af te lossen. Je hoeft hem ook wat minder ver af te lossen. Maar je hypotheekrente gaat wel in hetzelfde tempo naar beneden. Hm. Nou, wat we dan moeten doen, maar dat zal in de loop van de dag blijken... ...is uitrekenen hoeveel jouw financieringscapaciteit is. Dus Met andere woorden, hoeveel geld jij kan krijgen van een bank met een bepaald inkomen om een huis te betalen. Ja, Zodat want dat is belangrijk toe... vooral voor starters, de groep die de ja, zaak vlot ja, ja, moet regelen. Ja, die brengen de woningmarkt op gang. Hè. Je moet je voorstellen, iemand die een huisje koopt van 80.000... daar komt iemand uit die een huis koopt van 120.000... en daar komt iemand uit die dan weer een huis koopt van 150.000. Dus één starter brengt vier of vijf verhuisbewegingen in gang... Dus je moet juist niet die knel zetten. Die moet je juist helpen. Ja. Uh, nou, dat doen ze nu wel. Er wat subsidies. Maar tegelijkertijd knijpen ze daar de hypotheekrenteaftrek voor af. Omdat ze niet aan bestaande gevallen willen komen. Dus op dat punt is het iets minder slecht dan het was. Maar het was veel beter geweest als ze dat, als ze dat gelijk heel goed hadden gedaan. En ja. Als je dus met deskundigen praat... In je eigen huis en zo, dan zal je ook horen dat het beter is. Ja, nou, maar de aan de, de andere huurstand. kant, ja, meneer, ja, daar gaan we over hebben, meneer. Kalon, maar aan de andere kant, het kabinet moet natuurlijk ook wel op het geld letten. Er zal ja, iemand moeten bezuinigen. Ja, nee, dat snap ik ook, dat zou ik ook doen. Dat vind ik een hele goede instelling. Maar je moet wel naar het saldo kijken. Je kan wel zeggen, ik geef nu minder geld uit. Maar als je straks nog minder geld binnenkrijgt, ja. dan is je saldo negatief. En daar is het in de essentie, ook van meneer Blok. Die, uh, ik snap dat, hè, want ik kijk uh -huh. heel erg naar die boekhouding. Maar die kijkt toch te veel als een boekhouder. En te weinig als een ondernemer. En kijkt te veel naar vandaag. En te weinig naar morgen en naar volgend jaar. En Goed. dat moet je meer doen. ja. ja. Nu even over uh, de woningcoöperaties, waar u natuurlijk over gaat. Die hoeven wat minder af te dragen. Volgens wat ja. er nu bekend is 1,75 miljard. Natuurlijk nog steeds veel geld. Precies, de want de kennen. huurverhoging blijft beperkt, het maximale ja. tarief zou 9% gaan, het blijft beperkt nu tot 6,5%. Ja, nou, is dat ook dat iets is. minder slecht zoals u het nee, noemt? Nee, dat is een hele goede zaak. Wij vonden ook dat die huurverhogingen veel te extreem en veel te hoog waren. Wij maakten ons heel grote zorgen of mensen dat konden betalen. Dat hebben we ook steeds gezegd. En die huurverhoging die is nu anderhalf, twee en vier boven inflatie. Voor de verschillende inkomensgroepen. Dus dat is wat gematigd, dat is wat afgegaan. Tegelijkertijd is die heffing ook iets verlaagd, maar niet zo ver. Dus per saldo gaan we erop achteruit. Zeker in de eerste jaren. En dan zou je dus kunnen zeggen dat er geen stimulatie komt van de bouwproductie door corporaties. Maar nogmaals, ik wil eerst de details kennen. Nou, een tweede opmerking is het systeem. Het kabinet gaat tot nog toe uit van inkomenshuren. Dus iemand met een hoger inkomen betaalt meer huur voor hetzelfde huis dan iemand met een laag inkomen. Het is dus de zogenaamde inkomensafhankelijke krentenbol van meneer Rutte. Nou, Dat veroorzaakt een geweldige administratieve ellende bij corporaties. En Het schijnt zo te zijn dat dat systeem veranderd wordt in de huursom. En wat je dan doet is alle huur die corporatie krijgt per jaar, die tel je bij elkaar op... Die mag een bepaald percentage stijgen en wat er dan gebeurt is dat een goedkoop huis wat sneller stijgt en een duur huis wat minder snel. Dus dan krijg je uiteindelijk een betere relatie tussen prijs en kwaliteit. Ja, dan komt dus nou, de huurprijs dat, meer aan het huis te zitten en niet aan het inkomen. Als dat het geval is, dan is dat een verbetering. Maar dat moeten we dus eerst even zien. En een laatste... Ja, heel kort, meneer Kallon. Dat is dat uh, de maxima waarop ze het hadden gefixeerd... die 4,5% van de WOZ-waarde, die is weg. En dat is nu, dat nu woningwaarderingsstelsel. Dus nou, het is iets minder slecht. Maar ja. of het goed is, zullen we in de loop van de dag kunnen zien. We horen het uh, na half elf van de persconferentie... met de details en dan een weken later nog ook de doorberekening. Mark Calon van EDES, de brancheorganisatie van Woningcorporatie. Dank u wel. Er zijn nog meer wijzigingen te verwachten, want het kabinet gaat ook het sociaal leenstelsel voor studenten aanpassen. En ook dat moet door de Eerste Kamer en ook dat wordt niet makkelijk. De ochtendspits gaat wel redelijk makkelijk, Jolanda, Ja, de ja zeker. 46 kilometer, dat is echt... Uh, als je onderweg bent het ideaal om uh, door te rijden. Op een paar plaatsen gaat het niet zo goed. Uh, dus onder meer op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt en Prins Klausplein en Zoeterwouderdorp 5 kilometer. Tussen Leiden en Zoeterwouderdorp zijn twee rijstroken dicht na een aanrijding. Op de A9 was vanochtend ook een aanrijding, Alkmaar maar richting Amstelveen. Bij Badhoevedorp nog 4 kilometer... En op de A28 Assen richting Hogeveen tussen Assen-Zuid en Beide 6 kilometer. Vanwege technisch onderzoek na een aanrijding is daar nu de rechterrijsschok dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. President Obama hield vannacht zijn vierde State of the Union. Zo kort na zijn inauguratiespeech was de vraag waarmee hij nou nog kon verrassen. Nou ja, hij kwam wel met concrete voorstellen. Zo wil hij voor alle kleuters bijvoorbeeld opvangen. Wil hij het minimumloon omhoog brengen. Maar belangrijker was de toon. Maar die was weer ietsje verzoenender. Om van zijn tweede termijn een succes te maken... lijkt de president nu toch te willen samenwerken met de Republikein. Mr. Speaker, The president of the United States. Na alle debatten over wapengeweld en het legaliseren van illegale... is het in deze speech weer tijd voor het hoofdthema, de economie. En eigenlijk is Obama daar helemaal niet ontevreden over. After years... Of er zijn 6 miljoen banen bijgekomen en we kopen weer meer Amerikaanse auto's. Our is our stock is rebounding. De huizenmarkt en de aandelenbeurs, ze doen het weer beter. Maar toch zijn er nog vele Amerikanen met wie het niet zo goed gaat. Het is onze generaties task, then om de echte engine van Amerika's economische growth. te rising, Een middle class. middenklasse. Obama hamert op een sterkere middenklasse. Het thema waarmee hij ook de verkiezingen won. Voor die middenklasse wil de president zich inspannen... en niet alleen maar bezuinigen. De meeste van ons begrijpen dat een plan om de deficit te reduceren... moet part van onze agenda Maar laten we het klareert. alleen is not an economic plan. Obama wil dus best besparen, maar hij wil niet bezuinigen om bezuinigen. En hij doet wat de Republikeinen precies bang voor waren: nieuwe, dure plannen presenteren. Tonight, let's declare that in the wealthiest nation on earth, no one who works full-time should have to live in poverty and raise the federal minimum wage to 9 dollars an hour. Laten we vanavond afspreken dat niemand die fulltime werkt... onder de armoedegrens hoeft te leven. Obama wil het minimumloon verhogen tot 9 dollar. En hij wil kinderopvang voor alle kleuters. Ter geruststelling: deze plannen hoeven niks extra te kosten, belooft de president. Nou, er is natuurlijk geen republikein die dit gelooft. De business, labor, law enforcement, faith communities... they all agree that the time has come to pass... Comprehensive immigration reform. Nu is de tijd om te doen. Een nieuwe migratiewet. Dat moet een van de belangrijkste hervormingen worden van Obama's tweede termijn. Hij wil de 11 miljoen illegalen die in de Verenigde Staten leven, legaliseren. Let's get it. Done. Republikeinen en Democraten werken nu aan een nieuwe wet. Maak er samen wat moois van: en ik teken. Dat is opeens een heel andere Obama. Hij dreigt niet meer zoals hij laatst nog deed, maar nodigt uit. De president lijkt weer een poging te wagen om zaken te doen met de republikeinen. Of course, what vandaag said tonight matters little. If we don't come together to protect our most precious resource, our children. Al het voorgaande is natuurlijk zinloos zegt de president als we onze kinderen niet kunnen beschermen. Ideas parents, en Cleo are in this chamber tonight dozen Het meest emotionele moment van de avond is als de president iedereen opnoemt in de zaal die het slachtoffer is geworden van wapengeweld. En dat zijn er heel wat die waren speciaal uitgenodigd. En droegen groene lintjes. Gabby Giffords deserves een boot. Er vloeien tranen, maar die zullen toch niet kunnen voorkomen dat het wapendebat heel moeilijk gaat worden. Misschien wel het moeilijkste van Obama's tweede termijn. Thank you. God bless you. En God bless the United States of America. Correspondent Wessel de Jong luisterde mee met de State of the Union van president Obama. Partij van de Arbeid en VVD zijn bereid om het leenstelsel voor studenten aan te passen... als ze daarmee de oppositie kunnen overtuigen, zeggen de partijen op een dag... de dag van het eerste debat in de Tweede Kamer over dit ook al gevoelige onderwerp. Volgens politiek verslaggever Marcel Bril zien de coalitiepartijen wel in... dat het huidige plan niet door de Eerste Kamer komt. Ze staan nog ver uit elkaar, de coalitie aan de ene kant... en de oppositiepartijen D66 en GroenLinks aan de andere kant. Het kabinet heeft de laatste twee partijen nodig om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen. In principe zijn ze voor een leenstelsel, maar vinden de hoofdlijnenbrief die minister Bussemaker heeft geschreven niet goed. D66-kamerlid Paul van Menen en zijn GroenLinks-collega Jesse Klaver. We hebben de plannen van de minister gezien en dat biedt weinig hoop. Nou, er liggen nog heel wat obstakels op de weg, wat mij betreft. De minister praat al wel met D66 en GroenLinks om af te tasten, zoals het dan wordt genoemd. Wat wil de een en wat wil de ander? Jesse Klaven over zijn wensen. Ik doe niet aan eisenlijstjes, maar ik heb wel heel duidelijk kenbaar gemaakt... wat er in ons verkiesprogramma staat en wat GroenLinks belangrijk vindt. Wij willen dat er extra geld wordt geïnvesteerd in toegankelijkheid... Hè, dat de aanvullende beurs omhoog gaat, dat collegegelden worden verlaagd... en dat de kwaliteit wordt verbeterd. En dan moet er ook nog worden gekeken naar de overjaarkaart, want wat mij betreft blijft die gewoon bestaan. VVD en PVDA realiseren zich dat ze deze partijen tegemoet moeten komen. Bovendien vinden ze uit principieel, maar ook uit praktisch oogpunt... het belangrijk dat er een breed draagvlak is voor het leenstelsel. Een stelsel dat bij 1 september 2014 moet worden ingevoerd. En dus, omdat ze die partijen nodig hebben... is daar, jawel, de uitgestoken hand. PvdA-Kamerlid Mohandis. Ik ben niet de politiek ingegaan om uh, alleen maar te roepen wat niet goed is. Vooral kijken wat wel kan en wat goed zou zijn. En daarvoor heb je gewoon andere partijen nodig. Dus ik ben bereid om uh, dat gesprek aan te gaan. Natuurlijk ben je bereid om goed te luisteren... naar wat anderen in te brengen hebben. En op basis daarvan kom je tot een goed voorstel. En ook zijn VVD-collega Duisenberg belooft heel goed te luisteren. Er is zeker een bereidheid om, uh, om goed te luisteren. En, uh, maar dit is wel een regeerakkoord wat het kader uh, is. Ja. Dus, maar we zullen ze vooral zoeken uh, natuurlijk naar mogelijkheden... en dat zullen ook andere partijen willen... waarbij we zoveel mogelijk geld terug kunnen laten gaan naar het onderwijs. Mooi allemaal vinden ze bij GroenLinks en D66. Maar eerst zien en dan geloven is het motto van D66-Kamerlid van Menen. Goed luisteren, dat is altijd belangrijk, wil ik ook graag doen naar de minister. Dus we zijn sowieso in de, binnen, de, binnen het onderwijspartijen uh, die goed naar elkaar luisteren. Die verhoudingen zijn goed, maar we moeten wel scherp blijven op wat we willen. Conclusies hoeven we vandaag nog niet te verwachten. Pas deze zomer worden er knopen doorgehakt. En dat maakt VVD Duisenberg optimistisch over een goede afloop. We hebben nog heel wat, uh, heel wat uh, gesprekken te gaan. Maar ik denk dat het debat dat dat, uh, dat dat een goede eerste aanzet kan zijn. En het kabinet moet dus weer gaan onderhandelen met de oppositie. Dit keer dus over het sociale leenstelsel voor studenten. Maar de bereidheid is er, hoort u van Marcel Bril. Goedemorgen, de NOS Ik heb een afspraak met de burgemeester. Ja, is goed. Ik kan even binnen. Dank u. Even de deur openmaken. Ja. Mark Robin Visser reist door Groningen vanochtend. Mark Robin en de burgemeester, was hij voor je beschikbaar? Jazeker, we zitten inmiddels in de raadzaal van Loppersum. Meneer Rodeboog, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de brief, hè? u staat bovenaan de elf bestuurders... die een brief aan minister Kamp hebben geschreven... Uh, waarin alles nog eens even op een rijtje wordt gezet. Mag je dat zo zeggen? Wij hebben deze brief gericht aan de fractievoorzitters... en de woordvoerders in de Tweede Kamer. Oh ja, ja. Het is uh, eigenlijk een opzomming van datgene... wat wij ook al eerder hadden geschreven. Ja. Vorige week is er een debat geweest in de Tweede Kamer. En toen hebben wij ook een brief gezonden met onze zorgpunten. En wij zien op dit moment ook door de toenemende zorg... naar acht bevingen in vijf dagen tijd. Dus we waren nog niet terug uit Den Haag. Of we hadden uh, uh, vijf of acht zware bevingen, eh, is de onrust toch vergroot in dit gebied. En wij dachten van het, het is goed om het nog een keer goed aan te scherpen... om de afspraken die we gemaakt hebben nog een keer goed op papier te zetten. Ja. Ik lees hier onder andere, wij stellen ons de vraag of de minister... en dat is dus minister Kamp, eh, wel voldoende doordrongen is... van de verantwoordelijkheid die hij heeft. Ja, want hij neemt nogal een verantwoordelijkheid op zijn schouder. Hij heeft gezegd, ik wacht tot 1 december voordat ik iets ga doen. Met name aan het uh, terugbrengen van, uh, van uh, de capaciteit op het Groningen Gasveld. En wij dringen ook in deze brief eh, erop aan bij de minister om, mocht er, er eerdere onderzoeken zijn die aantonen dat er echt een relatie is tussen de zwaarte van de bevingen ja. um, en um, ja, in de hoeveelheid gas die eruit het, het veld komen, om nu toch eerder in te grijpen. Ik was vanmorgen bij een aantal bewoners van uw gemeente. Die zijn bezorgd. Dat weet u ook, hè? de mensen zijn hier bezorgd. Maar er is ook iets anders. Die mensen voelen zich eigenlijk niet serieus genomen. Voelt u zich serieus genomen? Nou, Ik kan me voorstellen dat mijn inwoners zich zorgen maken. Eh, Kamp is hier geweest, heeft gezegd... van, nou, ik... Ja, maar ik, bedoel, ik heb het niet over de zorg, ik heb het over serieus genomen. En ik vroeg u, voelt u zich serieus genomen? Ik voel mij serieus genomen, maar we hebben wel gezegd... Wij willen deze brief toch sturen om aan te scherpen. Wat ook in deze brief staat, dat wij ons zorgen maken... over de snelheid die de minister heeft toegezegd. Daar maken wij ons zorgen over. Ik, ik, ik voel mij nog steeds serieus genomen. Maar minister Kamp is hier geweest, jullie hebben uitgebreid gesproken. Als je, serieus geno als je het gevoel hebt dat je serieus genomen wordt... dan schrijf je niet nog eens een keer zo'n brief waar hierin staat, wij stellen ons de vraag... of de minister voldoende doordrongen is van de verantwoordelijkheid die hij heeft. Wij vragen in deze brief uh, aan de minister snelheid. Hij heeft toezeggingen gedaan en wij zien in de afgelopen dagen... gewoon dat de zorgen toenemen in dit gebied ten aanzien van de bevingen. En wij dringen in deze brief aan op snelheid. Ja, en maar de minister zegt, ik wacht tot december. Met andere woorden, nogmaals de vraag, voelt u zich serieus genomen? Ik voel me nog steeds serieus genomen, maar wij moeten de komende dagen... wel uh, uh, vanuit Den Haag duidelijkheid hebben hoe hij het nu beetpakt... Want we we maken ja. ons zorgen over de kwikscherm ten aanzien van onze dijken, ten aanzien van onze bedrijven. Wij moeten nu wel snelheid zien. De burgemeester van Loppersum wil snelheid zien. De minister heeft het over het eind van het jaar. Straks in Groningen is er, of vanavond in Groningen... is er een, een raadsvergadering over dit onderwerp. En ik ga nu nog even in Groningen kijken hoe ze zich daarop voorbereiden. Heeft u nog een vraag voor de collega's in Groningen? In de stad Groningen bedoel ik? Ik wil graag dat de collega's in de stad Groningen ons blijven ondersteunen. Want zelfs de stad Groningen wordt geraakt door de bevingen in dit gebied. Burgemeester Rodeburg. dank u wel. Tot uw dienst.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 Loop dan binnen bij een NVM-makelaar voor een BOZ-check. Hij kan u eventueel ook helpen om bezwaar te maken. Radio 1 Het NOS-journaal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 Slop van de ChristenUnie en de verhoor Pechtold van D66. Ze zijn dus te spreken over het akkoord. Naar verluid wordt onder meer de maximale huurverhoging verlaagd... van 9 naar 6,5 procent. Verder hoeven huizenkopers maar de helft van hun hypotheek verplicht af te lossen... zodat het voor starters makkelijker wordt om een huis te kopen. Bij bankenverzekeraar ING verdwijnen nog eens 2400 banen, waarvan 1400 in Nederland en 1000 in België. Dat heeft ING vanochtend bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers. Topman Hommen zei in het Radio 1-journaal dat klanten tegenwoordig zaken meer zelf regelen. Men wil veel meer direct uh, werken, uh, veel meer online en ook veel meer mobiel bijvoorbeeld. Dat betekent dat we op een hele andere manier onze diensten aan klanten moeten aanbieden. En dat kan met, uh, met hele andere systemen die gewoon veel minder mensen vragen. En het bedrijf wil verder kosten besparen. De bankenverzekeraar kondigde in november al aan dat het bedrijf in Nederland 2350 banen zou schrappen. Over heel 2012 boekte hij een geen winst van bijna 4 miljard euro. Het jaar daarvoor was er nog een winst van bijna 6 miljard. Dan de inflatie. Die is vorige maand gestegen naar 3 procent. Dat is de hoogste inflatie in ruim vier jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... komt dat vooral doordat verzekeringen en nieuwe auto's duurder zijn geworden. Het grootste effect op de waardevermindering van het geld... hadden de veranderingen in de BTW, de assurantiebelasting... en de energiebelasting per 2013. President Obama heeft in zijn jaarlijkse State of the Union gezegd... dat er over een jaar 34.000 Amerikaanse militairen minder in Afghanistan zijn. Dat is een halvering van de Amerikaanse aanwezigheid in dat land. Verder ging de State of the Union vooral over de Amerikaanse economie... en Obama's voorstellen om die te stimuleren. Correspondent Wessel de Jong over de toon van Obama.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 Het is nog steeds niet duidelijk wat het lot is van de voortvluchtige oudagent Christopher Dorner. De politie van Californië spreekt tegen dat zijn lichaam is gevonden. Dorner zou zich in het berggebied uh, Big Bear hebben verschanst in een berghut... die door de politie was omsingeld. Toen werd gezegd dat er een lijk was gevonden, maar volgens de politie klopt dat bericht niet. Dat well, kabin is nog te for voor iedereen om te There Er is no voor de omzingeling van de berghut was er een, nog een schietpartij... die kostte één agent het leven en een tweede agent raakte gewond. Op vluchten van de KLM binnen Europa moet binnenkort worden betaald voor het meenemen van een koffer. De luchtvaartmaatschappij gaat 15 euro per vlucht vragen voor een bagagestuk in het ruim. Handbagage mag dan nog wel gratis mee. KLM speelt hiermee naar eigen zeggen in op een al bestaande trend. Volgens een woordvoerder betalen mensen liever minder voor hun ticket. Daarom gaat de KLM meer vluchten voor een lagere prijs aanbieden. En als je dan lid bent van de KLM Club, hoef je niet te betalen voor de koffer. En dat was het nieuwsoverzicht: het weerbericht van Weer Online. Vandaag zijn er wolkenvelden afgewisseld door perioden met zon. Het blijft droog bij maxima rond 1 of 2 graden boven 0. Aanvankelijk staat er een zwakke wind uit variabele richting. In de loop van de middag draait deze richting het zuiden en trekt aan. Vanavond komen verspreid over het land opklaringen voor. Vannacht raakt het overal weer bewolkt. Het vriest dan licht in het binnenland matig.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 Een paar dingen vallen op. Er is een aanrijding geweest op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daardoor tussen knopend Prins Klausplein en Zoeterwouderdorp 5 kilometer. Tussen Leidschendam en Zoeterwouderdorp zijn twee rijstroken dicht. Eerder vanochtend was er een aanrijding op de A9... ook maar richting Amstelveen. Bij knopend Badhovedorp nog 4 kilometer. Alle rijstroken zijn er al een tijdje vrij. Op de A28 Assen richting Hogeveen... zijn ook alle rijstroken weer open. Dat had te maken met technisch onderzoek na een aanrijding. Tussen Assen Zuid en Afrit Westerbork nog 6 kilometer. Ten 243... De weg Alkmaar-Hoorn is in beide richtingen dicht. Tussen Avenhoorn en de aansluiting met de A7 na een aanrijding. Tussen Hilversum en Weesp en tussen Almere en Naarden bussen rijden geen treinen. Dat komt door een sein- en overwegstoring. Tussen Hilversum en Weesp rijden nu wel bussen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Een over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Over een kwartiertje spreek ik de topman van Heineken over de jaarcijfers van de bierbrouwer. En niet alleen in Nederland is het seizoen, Ook in Frankrijk maken drie topbedrijven vandaag die jaarcijfers bekend. De bank Société Générale, het gasbedrijf Total, van de benzine ook. En het autobedrijf PSA, eigenaar van Peugeot en Citroën. Ron Linker in Parijs. Ron, hoe staan ze er daarvoor bij die autobouwers? Ja, het meest in het uh, oog springende cijfer, Marcel... dat van Peugeot Citroën een verlies van maar liefst 5 miljard euro in ja. één jaar tijd. Dat is nog nooit in de voorgekomen geschiedenis van het bedrijf. Uh, nou ja, de problemen voor Peugeot Citroën die zijn bekend. Hè? Belabberde verkoopcijfers in Europa... Uh, die gingen vorig jaar echt massaal onderuit met maar liefst 13 procent. Uh, vooral omdat Peugeot het moet hebben van landen als Italië en Spanje... Uh, waar de consument natuurlijk steeds minder geld over heeft gehad voor een nieuwe auto... 8.000 banen staan hier in Frankrijk op de tocht. Nou, andere resultaten. Frankrijk is op één na grootste band. bank. Is ook al niet zo heel erg positief, Société Générale. Ook al in de min. In het vierde kwartaal van 2012 was er een verlies van bijna een half miljard euro. En dat was ook weer groter dan analisten verwacht hadden. Dus ja, het is niet zo'n hele vrolijke ochtend hier in de Franse economie. Nee, want Peugeot Citroën, dat is toch een icoon in Frankrijk. En, en dan dit soort topbedrijven die verliezen maken. Hoe zwaar drukt dat op de Franse economie? Nou ja, ze onderstrepen hè, deze cijfers de, de algemene conclusie dat het met de Franse economie niet goed gaat. Uh, gisteren is de Franse Rekenkamer bijvoorbeeld ook al met zijn jaarlijkse rapport gekomen. En, en daarin zie je dezelfde conclusie. En als de Franse regering geen aanpassingen maakt, schrijft de Rekenkamer, ja, dan halen ze de 3%-norm niet. Hè? De 3%-begrotingsnorm, zoals die uh, min of meer verplicht is in de eurozone, waaraan president Hollande zich gecommitteerd heeft. De Franse regering heeft op dit moment uh, een groeiprognose voor dit Jaar staan van 0,8 procent. Dat is niet uh, reëel, zegt de rekenkamer. En op het moment dat dat cijfer uh, wordt losgelaten, dus dat dat zouden gaan verlagen, ja, dan zal ook meteen het doel van die begrotingsnorm van 3 procent moeten worden losgelaten. Minister Moscovici van Economische Zaken erkent dat de zaken er slecht voor staan, maar zegt hij: uh, Het heeft geen zin om nu bezuiniging op bezuiniging te gaan stapelen. Ajouter l'austérité à l'austérité. Il faut du sérieux. Il faut une reduction des déficits. Il faut un désendettement. Maar l'austérité en la recessie cumuleren, ce ne sont pas desoluties, ni pour l'Europe, ni pour la France. Ja, Frankrijk maakt serieus werk van het verlagen van de schulden, zegt hij. Maar om nu eh, opnieuw bezuinigingen aan te gaan kondigen, kondigen ten tijde van een crisis, ja, dat zou slecht zijn voor Europa, maar ook voor Frankrijk. Is althans de mening van Pierre Moscovici, de minister van Economische Zaken. Ja, is dit het, het hele Franse bedrijfsleven malaise? you <laughs> Nee hoor, bijvoorbeeld olieconcern total, je noemde hem al, is ook met zijn cijfers gekomen over het vierde kwartaal. Plus 13% staat daarin, heeft met name te maken door de hogere olieprijzen wereldwijd. Je ziet ook L'Oreal Cosmetica, zijn omzet in 2012 zagen ze stijgen met bijna 18%. Dus daar, daar zie je ook berichten dat ze met vertrouwen de toekomst tegemoet kijken. Denk ook aan bijvoorbeeld LVMH, luxe producten maken zij, Cosmetica, onder meer Christian Dior. Ook daar was 2012 bijna 20% beter dan 2011. Maar goed, deze bedrijven die zitten over de hele wereld. Hun risico's zijn gespreid. En hun winsten komen op dit moment vooral uit landen buiten West-Europa. Dus die winst wordt ook niet behaald hier in Frankrijk. Ron Linker vanuit Parijs over de Franse economie. En de jaarcijfers die daar deels toch voorstegen vallen. Het speelt ook in Frankrijk, het paardenvleesschandaal. En daarom is er vandaag, niet alleen vanwege Frankrijk... maar vanwege het probleem in heel Europa, hoog overleg in Brussel. Ministers, supermarktbazen en vleesproducenten... komen bijeen om erover te praten. Want hoe kon het dat paardenvlees terechtkwam... in producten die als 100% rundvlees werden verkocht? 16 EU-landen zijn bij dit schandaal betrokken. Maar het begon in Ierland en Groot-Brittannië. En daar ligt het eten van paardenvlees nogal gevoelig. Zo zien de Britten hun paarden het liefst op de racebanen van Royal Ascot. Maar dit is een geluid dat de Britten liever niet associëren met paarden. Een malse paardenbiefstuk in de pan. De meeste Britten moeten ervan gruwen. Een paard is om op te rijden, niet om op te eten. En dan begrijp je meteen waarom paardenminnend in Groot-Brittannië op de achterste benen staat als ze dit horen. From beef lasagne to these Aldi own brand ready meals And now this product from Tesco all contaminated with horse meat. Bijna dagelijks krijgen we nieuwe onthullingen. lasagne, spaghetti bolognese, kant-en-klare rundvleesproducten die soms voor 100 uit paardenvlees blijken te bestaan. Owen Patterson, de minister van Milieuzaken. ...moest keer op keer opdraven om de Britse consument gerust te stellen. All on sale are safe for nee, paardenvlees is geen gevaar voor de gezondheid. Maar toch geeft dit toe dat dit ernstig is. Britse consumenten worden nu voor de gek gehouden. In product, not horse. Want als je een rundvleesproduct koopt... Ja, dan mag je ook verwachten dat er rundvlees in zit en niet paardenvlees. En dus is maar één conclusie mogelijk. This is a case of fraud. Dit is fraude, een criminele samenzwering. Maar wie zijn die criminelen dan? Dat is niet eenvoudig uit te vinden. Want dit schandaal legt genadeloos bloot hoe complex de Europese voedselketen is. Het paardenvlees kwam uit een Roemeens slachthuis. Werd via handelaren in Nederland en op Cyprus doorverkocht aan een bedrijf in Frankrijk. Die maakte er weer vleesproducten van in een fabriek in Luxemburg. En via de Britse vleesproducent Findus... ...pland het in de Britse en Ierse winkels. Althans, dit is de versie van de Franse regering. De Roemeense premier reageerde woedend. I'm very angry, to be very honest. Boos omdat volgens hem het paardenvlees niet uit Roemenië afkomstig is. En misschien heeft hij wel gelijk, want gisteravond nam het schandaal een verrassende wending. Let's get more on our main news tonight. Police have raided a slaughterhouse in West Yorkshire and a meat plant in Aberystwyth. De Britse politie deed invallen bij vleesproducenten in Wales en Yorkshire. Volgens de Voedsel- en Wagenautoriteit hebben deze bedrijven paardenvlees in hamburgers en kebabs verwerkt. Well, we found that horse meat supplied from the business in West Yorkshire had in fact been used. En zo is maar de vraag of de Britse consumenten hun eigen vlees kunnen vertrouwen. Wat zit erin? Waar komt het vandaan? O, simpele vragen. Maar in de voedselindustrie van de 21ste eeuw is niet zo eenvoudig meer. Dit blijft dan ook een schandaal dat nog wel even zal doorsudderen. Als een biefstukje bijdrage hoort u van onze correspondent in Londen, Arjen van der Horst. Is hij tevreden over uh, James Bond? Stro, de topman van Bierbrouwer Heineken over de jaarcijfers. En nu eerst Jolande van der Velde oh, bij de AWB. Met een niet al te drukke ochtendspits: uh, 60 kilometer. De meeste vertraging bij Den Haag. Ik begin met de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar staat tussen knopend Ippenburg en Zoeterwouderdorp 6 kilometer. Na een aanreding zijn tussen Leidsendam en Zoeterwouderdorp twee rijstroken dicht. Daardoor is verkeer op de A13 vanuit Rotterdam ook aardig vastgelopen. Daar staat tussen Delft Zuid en knopend Ippenburg 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. U ziet het dagelijks in de stad, in de winkelstraten. Winkels die leegstaan. In 2012 zijn het er per saldo weer bijna 250 per week zijn erbij leeggekomen, leeg gekomen, uh, niet per week, per jaar. Het heeft de marktonderzoeker locaties berekend. 250 lege panden dus erbij. Had nog wel veel erger gekund, want er zijn ook wel steeds meer initiatieven... om die leegstand tegen te gaan, zoals de Pop-up Store. Een tijdelijke winkel waar bijvoorbeeld restpartijen worden verkocht... of waar je goud kunt inwisselen voor geld. Verslaggever Jeroen Schutteijzer bezocht zo'n winkel in het centrum van bussen. Ik zie een uh, internetcafé... Printshop, dat zouden best ook uh, tijdelijke winkels kunnen zijn. En daar aan de overkant zit Contant voor Goud. Hier de hoogste prijs voor uw goud en zilver. Goedemorgen. Goedemorgen. Johan Mulder. Ja, dit is een uh, tijdelijke winkel. Een plek die uh, voor een jaar gehuurd wordt. Met dan steeds drie optiemaanden. Want het heeft geen zin om hier uh, tien jaar te zitten. Nou, ik mag hopen van wel... Maar ik weet dat natuurlijk niet zeker. Mensen hebben behoefte aan geld en gaan dan bewegen. Maar ja, op een gegeven moment hebben alle mensen in deze omgeving... hun goud al ingeleverd, hè? als ze dat willen. Misschien wilt u volgend jaar wel uh, met deze zaak in de Meppel zitten. Of uh, Eindhoven. Uh, Meppel, daar gaan we morgen kijken naar een vestiging. Dus u, u, u drukt op de juiste knop. Dit is dus eigenlijk een soort pop-up store. Dat is helemaal in, hè? Ja, dat is helemaal in. En makelaars zijn daar ook goed op voorbereid... Ik krijg gewoon aangeboden een vijfjarig contract. Ik bied negen maanden met drie optiemaanden en betaal die negen maanden vooruit. En smiddag zit ik aan tafel. Zo snel gaat het. Marktonderzoeker Locatus die zegt vandaag dat uh, uh, er komen natuurlijk winkelpanden leeg te staan. Maar je ziet steeds meer dat ze heel snel worden opgevuld. Door dit soort uh, goudopkopers bijvoorbeeld. Hè? Ja, omdat ik makelaars ook voorhou. Het is makkelijker om een pand waar iemand in zit en wat aangekleed en ingericht is om dat verhuur te krijgen, om daar een baasje voor te vinden... dan zo'n lege hal waar het koud, kil, vies... en waar een kilo post voor de deur ligt. Je kan het ook leuker en aantrekkelijker maken. Bijvoorbeeld zoals hier aan de overkant van de straat... waar ik de etalage huur van de buurman. Want het ziet er niet uit, het pand staat al drie jaar leeg. En ik zeg tegen de buurman, geef mij gewoon de etalage. Dan heb je in ieder geval een mooi plaatje. Alles beter dan uh, leeg pand. Ja, leegstand is armoede en de straat verloedert. Maar Geet Veenstra... Uh, u handelt in uh, pop-up stores. Ja, wij hebben een uh, soort boekingsite... waar je heel makkelijk een winkel kan vinden en uh, kan boeken. Voor een week, een maand, een kwartaal? Ja, wij uh, richten ons specifiek op de korte verhuur. Het gaat niet goed hè, in de detailhandel. Ik zie steeds meer lege panden. Is dit een serieuze oplossing? Of is het een beetje ja, pappen en nat houden, noodverbanden? Uh, wij zien eigenlijk voor ons dat de winkel juist een blijvertje is mensen willen verrast worden als ze gaan winkelen. En als ze dan naast de Blokker en de HEMA en de V&D... ook elke keer weer een andere verrassende winkel zien... dan blijft winkelen leuk. Wat zijn nou voorbeelden van pop-up stores? Veel uh, uh, schoenen, tassen, kledingzaken die tijdelijk een winkel openen. Terwijl die er al zoveel zijn? Ja, en er is nog steeds behoefte aan. Maar ook uitgevers. Uitgevers? Ja, om bijvoorbeeld een schrijver te promoten... of een, uh, in de kinderboekenweek iets bijzonders te doen... En je ziet dat zowel hele grote merken uh, met wereld, uh, wereldomvang, zeg maar... die kiezen voor een pop-up shop, maar ook nieuwe uh, bedrijfjes. Merkt u dat u uh, bezig bent met iets waar vraag naar is? Nou, telefoontjes niet, maar wij krijgen bijna dagelijks wel aanvragen van huurders. We zien echt een toename aan, uh, aan de vraag. Dit zijn allemaal vorken, lepels. Waar komen mensen nou allemaal mee? Munten, bestek, uh, tandengoud, kroon en brugwerk. Dat is veel geld waard, niet achterlaten bij de tandarts. Samengevat, u bent fan van uh, het uh, pop-up store-principe? Uh, ja, dat ben ik zeker. En ik ben er ook nog een aantal aan het starten. Er komen er drie, vier bij uh, dit jaar. Dus uh, wij gaan lekker door. En de nieuwste cijfers over de winkelleegstand kunt u lezen op onze website nos.nl. Nou zou ik graag willen spreken met de topman van Heineken. Die zou ons bellen, maar heeft u nog niet gedaan. Meneer Jean-François van Boxmeer van Heineken, bel me. Tommy hoort u van Blondie. Is ook niet slecht, Deborah Harry. Maar ik zit te wachten op de topman van Heineken. Die nog steeds niet belt. Tenminste. Nee, dat gaat niet lukken. Dan wil ik graag weten wat we nu gaan doen. Oh. Hij komt eraan gelopen. Heb ik begrepen. Nou, dan ga ik vast vertellen dat Bierbrouwer Heineken in 2012... een sterk jaar heeft neergezet van groei en omzet. En ook met winst. Omzet groeide met meer dan 7 tot 18,4 miljard euro. Dankzij onder meer de biermarkt in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. En ook dankzij overnames. En de netto-winst verdubbelde en kwam uit op 2,9 miljard euro. Maar dat is eigenlijk vooral een boekhoudkundige meevaller. Jean-Francois van Boksmeer van Heineken, de bestuursvoorzitter. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, meneer Van Boksmeer. Goedemorgen. Daar bent u net op tijd. Sorry. Ik vertel net dat de omzet groeide uh, dankzij de overnames. En ja. de netto winst verdubbelde dankzij een boekhoudkundige meevaller. Ja. Wat is er met uw belangrijkste core business? Uh, het bier verkopen, loopt dat ook nog wel? Ja, dat loopt heel goed. U, u heeft zelf gezien dat uh, onze omzet is gestegen met, uh, met uh, bijna 4%. Dus uh, we hebben mooie groei behaald in, in Zuid-Amerika, Afrika... Ja. Ook in Noord-Amerika en, en uiteraard uh, Azië. Uh, Europa wat onder druk, maar uh, we hebben veel geïnvesteerd in innovatie. In de in meeste van onze landen in uh, West-Europa hebben we ook uh, marktaandelen gewonnen. Dus het, uh, het, het gaat redelijk goed. Marges waren onder druk dit jaar hoofdzakelijk door uh, hoge uh, inputkosten. Dus de, de, de kosten van de, ja, de grondstoffen en, ja. en, en verpakkingen waren op een, op een literbasis 8% hoger in 2012 dan in 2011. Dat, dat heeft onze bedrijfsresultaat organisch natuurlijk uh, gedrukt. Uh, als we vooruitkijken, dan zijn er niet zoveel verhogingen uh, in het jaar 2013. Dus dat stemt tot enige optimisme. Ja. Um, dus uh, nee, ik denk dat organisch is de performance goed. We hebben ook heel veel geïnvesteerd uh, dit jaar in het creëren van uh, gezamenlijke platforms voor uh, uh, boekhouding, ja. uh, in Krakau... Um, dus dat, dat zijn investeringen met kosten die voor Goed. de laten uitgaan. Nou ja, meneer Van Bosme veel geïnvesteerd. Dus veel overnames. U was op de oorlogspad. Hè. Bent u klaar voor de toekomst? We zijn nooit klaar, maar uh, we. U het is wel even op... klaar nu. Nou, het is wel even klaar. Dat ja. u. We zijn heel gedisciplineerd in het weer opbouwen van onze, onze, uh, uh, van onze balans. Ja. Uh, dus we zullen uh, daarop gefocust zijn. Ja, ik moet er nu even snel doorheen, want nu hebben we hier weer iets minder tijd. Uh, maar de Europese markt, zegt u, ja, de, de crisis die merken wij nog wel degelijk. Ja, dat zal u nog uh, wel degelijk merken. En dat is niet alleen in de biersector. Uh, wat wat belangrijk is voor de biersector is de vergrijzing van de bevolking in Europa. Die treedt harder op dan in de rest van de wereld uiteraard. En dat is een structurele factor die de bierindustrie niet zo goed uitkomt. Maar ja, ze hebben een grote positie in Europa en nog steeds een hele goede positie. Ja. Alleen de belangrijkheid van Europa, dat moet u zich realiseren, neemt natuurlijk af. Na EPB halen we twee derde van onze volumes uit opkomende markten en bijna 60% van onze winst komt uit die opkomende markten. Goed, meneer Van Boksmeer, ik heb nog Tijd voor een ja of een nee. Was u tevreden over James Bond? Ja. Over de film of over de verkopen? Allebei. <laughs> dus voor herhaling vatbaar? Absoluut. Jean-François van Boksmeer van Heineken. Hartelijk dank. Tot ziens. Ondanks Dag. de haast. Dag, Goedemorgen. De jaarcijfers van Heineken zijn dus ook bekend. Over die van ING, en dat was niet zo goed nieuws voor de werknemers... praten we door na negen uur. Blijft u luisteren. De Ronde van Vlaanderen. Honderd jaar geleden voor het eerst gereden. De klassieker van België. In de Volksmond, Vlaanderens mooiste. Je ziet die kasseien liggen niet mooi naast de kamer. Als kleine rothobot is gespreid over de weg. Deze week in Brands met Boeken, journalist Jeroen Wilaert over zijn boek Het Vlaanderen van de Ronde. het blijft hier maar stuiten. Het is ongelooflijk. Vrijdagavond tussen 7 en 8, Brands met Boeken over kasseien. De beklimming van de oude kwarenmond, doping en de liefde voor de Ronde. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Denk ik. Precies weten wat u per maand kwijt bent? Verantwoord lenen begint bij het berekenen van uw maandlasten op abn.amro.nl/slash lenen. Dat is lenen anonu. ABN Amro, de bank Anonu. Let op: geld lenen kost geld. Boek nu uw voorjaarsvakantie extra voordelig op landal.nl.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 Dit is Radio 1.